Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Afgelopen maandag 3 juli was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat melden Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17,01 graden. Het vorige record stamde uit augustus 2016 en was 16,92 graden. Op verschillende plekken in de wereld is het erg heet. In de Verenigde Staten en ook in delen van China... die hebben te maken met een hittegolf. In het noorden van Afrika zijn temperaturen van bijna 50 graden gemeten. Volgens wetenschappers komen de hoge temperaturen door klimaatverandering... in combinatie met de natuurlijke schommeling El Niño. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie... over de Georgische oud-president Saakashvili... Die zit in een gevangenis in Georgië... vanwege vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een video voor, ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Daarom heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken... de ambassadeur van Georgië op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïns paspoort. President Zelensky wil dat hij naar Oekraïne komt voor medische zorg... Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht... is volgens de luchthaven zeer beperkt vliegverkeer tussen 9 uur ochtends en 3 uur middags. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk, laat Schiphol weten. Volgens een woordvoerder hangt dat af van de weersomstandigheden. Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Het weer in de loop van de nacht neemt de wind flink een kracht toe en regent het stevig door. Ook in de ochtend flink wat regen. Er zijn dan ook windstoten, mogelijk tot zelfs 100 km per uur. In heel Nederland geldt daarom een aantal uren code geel. Smiddags wordt het droger en breekt ook vaker de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht...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 Tennessee. Watch. a day so <laughs>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 I can't sleep I'm not mine, I'm not yours I'm not sure of it.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 Je Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht. mm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 Too free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 Stift op zijn kraag, Want ik zie op zijn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 TV top. 4 I'm hey. 9 is Zonzee. zee zandvoort.